Maar ondanks de verscherpte veiligheidsmaatregelen... mogen horecazaken en winkels gewoon open zijn... en ook hoeven bewoners hun huis niet uit. Het gedetailleerde draaiboek met maatregelen voor 30 april... is volgens de burgemeester over drie weken klaar. De Eerste Kamer heeft met een minime meerderheid... ingestemd met extra huurverhogingen per 1 juli. Voor de inkomensgroep boven 43.000 euro... kan de verhoging oplopen tot 4 plus inflatie. Het kabinet wil met de maatregel scheef wonen tegengaan...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 met Nathan Vecht. Goeienacht en welkom terug in het tweede uur van Casaluna. Wij gaan uh, nog een heel uur besteden aan de kunsten. En Wel, de beeldende kunsten we hadden zojuist multitalent uh, Armando te gast... die met zijn 83 jaar nog steeds dagelijks produceert. En op dit moment is zijn nieuwste werk en ook... Uh, ouder beeldhouwwerk te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Ik kan u aanraden, ga daar naartoe. Um, maar niet nu, want het is nu dicht. Morgenochtend is het weer open. Nu willen wij graag dat u ons belt. 0800 1121 een gratis nummer. Um, we willen graag van u horen of u iets bijzonders aan de wand heeft hangen. Een bijzonder kunstwerk van een Nederlandse kunstenaar. Um, of misschien is er wel iets uh, wat u aan uw wand zou willen hebben hangen kunt u ons ook bellen. We gaan het hebben over eh, beeldende kunstenaars uit ons eigen land. Eh, in navolging van Armando, die, eh, die u bijzonder vindt. Misschien wil u wel iets vertellen over Armando, dan kan natuurlijk ook. nacht, Martine. nacht. Um, zeg het maar, Barst los. Ja, um, ik heb al bijna 40 jaar een heel mooi schilderij van Hans Rojaerts. Yeah. Um, en nog een andere schilderij van Hans Rooijert. Hans Royert die heeft Hoppen geschilderd in Amsterdam, dat café. Oh, ja. Yeah. En dit is echt een heel mooi schilderij waar een, waar een droevige man uit komt lopen en die heeft net betaald. En ik was toen 1819, 40 jaar geleden, en ik werkte bij zijn moeder als uh, hulp in de huishouding in Het was een heel groot kunstenaarsgezin. En dat schilderij heb ik gekregen als waarschuwing... dat ik nooit met dronken mannen mee moet gaan, want hij keek zo zielig. En Hans Rooijert zei van, nou Martien, ik zal je dit meegeven... zodat je weet, altijd er zult aan denken dat dronken mannen heel goed weten... wat voor indruk ze maken op vrouwen. Dus dat is gewoon een dierbaar schilderij. Dat draag ik al veertig jaar met me mee. Het schilderij van Café Hoppen. Ja, geschilderd door Hans Royaert. Ja, ja. Het, het beroemde Bruine Café aan het spuien in Amsterdam. Ja, precies. Ja, ja. Ik denk als ik nog eens een keer heel erg in geldnood kom zitten... zou ik het dan aan ze kunnen verkopen. Het is zo'n prachtig schilderij. Zo mooi impressionistisch. en uh, olieverf is het. En, maar het schilderij wat ik graag zou willen hebben in huis hangen... Ja. dat is ook van Hans Roojaarts. Dat is een grote aquarel, veel groter... En uh, dat is op de Bijbel gebaseerd. Een weinig nederliggend, een weinig handenvouwend, Dan komt de armoede in huis als een dief. En dat blad van de Bijbel dat sta, ligt ook open, binnen. En dan buiten, achter het raam, zie je dan zo'n dief binnenkomen. Dat, uh, dat is naar de halfvoer van Hans Royaerts gegaan... na zijn overlijden in 1976. Ja. Nee, maar Het lijkt wel alsof hij, of hij, of hij de kijkers waarschuwt met zijn werken. <lacht> Met wat bedoel met, je? Nou, met zijn werk. Alsof hij tegen de mensen die naar zijn schilderijen kijken... zegt: pas maar op mensen. Oh nee, maar je wordt heel vrolijk van zijn ja? werk. Ja, het is, het, is, het is leuk. Het is leuk om... Ja, hij heeft heel veel kinderen geportretteerd, geportretteerd en, en dieren. En, uh, ja. En um, heeft het gewerkt, zijn schilderij? Ben je, ben je in al die jaren nooit met een dronken man meer naar huis gegaan? Uh, ja, het heeft gewerkt. Ik ben wat... Uh, uh, wat minder, ja, ja God, hoe oud was ik toen? 19. En uh, hij had het heel goed getroffen en mijn hart stroomde over. Dat ach, wat, die, wat, een, wat zielig voor die man. En hij ging alleen het café uit dat net betaald. En er zat in een hoekje van het café zat een vrouw zo naar hem te kijken. Nee, ik ben dronken mannen toch wel anders gaan zien. Ja, ja zo dus, kan je het zeggen. Het, ja. he, het heeft geholpen, ja. Ja, het is gewoon, hij heeft nog gezorgd dat ik na zijn dood, die heel onverwacht was... had hij toch wel vastgelegd dat ik dat schilderij mocht erven. Dus dat was heel erg eervol, vond ik eigenlijk. Ja, dat, ja. Uh, ja, als je het als je je hebt niet. over dat soort uh, beetje droevige café schilderijen, denk ik natuurlijk ook meteen aan Edward Hopper. Maar dit zou waarschijnlijk iets heel anders zijn wat jij uh, aan de muur hebt hangen. Ja. ja, Edward Hopper, hoe ziet dat eruit? Ja, dat... Hoe ga ik dat nou beschrijven? Dat is ook weer niet zo makkelijk. Dat zijn die... Dat is die Amerikaan. Oh, ja, die in heel Café Maat, bedoel je, in, in het Stedelijk Museum. Of niet? N nou, nee, het is de Amerikaan die die... Ja, een beetje Hollywood-achtige schilderijen heeft gemaakt. Redelijk realistisch, waar je mensen toch altijd een beetje desolaten aan de bar van die typische Amerikaanse dining ziet zitten en zo. Ja, dat doet mij geen belletje rinkelen, maar oh, ik weet ja. dus ook niet of het hetzelfde is of juist anders. We zijn aan het afdwalen. Yes. Uh, hoe, ja. <laughs> hoe dan ook, Martine. Uh, we gaan hem onthouden, deze meneer Royaert. Hans Royaert. We hebben één schilderij van hem in het Henriette Polak Museum in Zutphen. Ja. Ja. En al zijn schilderijen zijn allemaal bij particulieren ondergebracht... Ja, want hij schilderde in opdracht. Is, uh... Oh ja, en een leuke anekdote. Van, ja. dat hij was het niet altijd aan het klagen. Hij had niet genoeg doek en niet genoeg verf. En hij zei, ja, er was een vriend... en die wilde een schilderij kopen van een expositie tegen een vriendenprijs. Ja, ik kan zijn stem helaas niet nadoen. Hij had een hele bijzondere stem, Hans Maar hij zei, ja, een vriendenprijs, dat moet juist een prijs zijn... die meer is dan wat in de katalige <lacht> staat. Oh ja, dat is een goede. Ja. Ja. Dat vond Hans Royaert zijn vriendenprijs. Die uitspraak zal ik ook nooit vergeten. Echte vrienden moeten meer betalen dan de gewone. Zo is dat. Ja, ja. <laughs> uh, moet er ja. niet dan ooit nog eens een Hans Royaerts uh, expositie komen... waar alle particuliere werken te zien zijn voor gewone stervelingen als wij? Dat zou, dat zou ik leuk vinden. Ja, ik ben laatst in Polak geweest in Zutphen. En ja, hij heeft daar een overzicht en toonstelling gehad na zijn dood. Maar ik zou dat best weer willen ja, entameren eigenlijk... Ja. Ja. Nou, als het er komt, hou ons op de hoogte. Dan komen we kijken. Dat zal ik zeker doen. <laughs> okay. Leuk. Goeienacht, Martine. dankjewel. Dankjewel. Oh, bedankt. Oh. U kunt ons bellen. 0801121. Um, heeft u iets moois aan de muur hangen waar u wat over wilt vertellen? Of is er een bekende kunstenaar, beeldend kunstenaar waarvan u denkt... had ik die maar aan de muur hangen? Um, het nummer is gratis. dus 080121. U kunt ons ook mailen. casaluna.ncrv.nl like U luisterde naar The Alan Parsons Project Eye in the Sky. En wij praten over beeldende kunst. Uh, we hadden Armando de gast, de kunstenaar. En we praten nu over wat er bij u aan de wand hangt. Wat de moeite waard is om met ons te delen. Uh, of wat u wel eens aan de wand zou willen hangen. Beroemde of minder bekende um, beeldende kunstenaars uit Nederland. Daar hebben we het over. Goeiedag, Marjan. Ja, hallo, met Marjan van de Roeren. Uh, nou, we hebben een aquarel aan de muur hangen En uh, dat is van Ben van Londen. Dat heb ik in de jaren zeventig aan mijn man geschonken. Ben van Londen, zei je dat? Ja, Ben van Londen. Hij uh, was een uh, uh, tekenaar, aquarellist, uh, ja, olieverf. Maakt, hij maakte voornamelijk uh, portretten... Van zijn eigen kinderen en ook um, natuurlandschappen. en met name uh, wat hij zag vanaf zijn eigen boot. want hij woonde op, de, op een zeilboot. Ja. En onderaan de Wageningse berg. en uh, kijkend op Lexus Sfeer. en hoe de rivier steeds veranderde. daar heeft hij door de jaren heen geschilderd. En um, ja, het is. Dus, dus, nu bleek dus vorig jaar dat er een. Overzicht en toonstelling van hem was in een museum in Wageningen. Ja. Maar toen ben ik verschillende keren in het, in het uh, ziekenhuis geweest. Dus uh, ja, op de een of andere manier. Uh, ja, heb ik het niet gelezen en, en, en zat mijn gedachten daar niet bij. Maar we, we gingen voor de, de 65-jarige van mijn man een nieuwe lijst voor het, het aquarel kopen. Mm -hmm. En toen dacht ik van, ik ga toch maar weer van Ben Verwonden iets lezen. En toen heb ik via de slechte, heb ik een, een... Nou ja, pardon dat ik de naam zeg, maar via een boekhandel <lacht> dus, uh, ja. heb ik dus een uh, boek van hem uh, gekocht. En dat is... Uh, Onlangs is dat bij ons gekomen en uh, ja, ik moet het nog inkijken en daar, dus, um, daar staan dus alle schilderijen die hij gemaakt heeft door de jaren heen, um, is, ja, vermeld in het boek en uh, ja, jammer genoeg dat ons schilderij, <laughs> ons aquarel er niet bij. Want, oh. Uh, uh, ze hebben door het hele land heen ja, mensen opgeroepen. We hebben jullie werk van bij van Londen en dan zouden we heel graag, uh, omdat hij voor Gelderland en met name voor dat stukje natuurgebied wat de Blauwe Kamer nu is, ook voor gedeelte. onderaan de Blauw, onderaan de berg Wageningse Berg. En uh, ja, hij is toch wel een. Alhoewel ik dat helemaal niet verwachtte, is hij toch wel een heel bekend kunstenaar geworden. Nou ja, want je zoals je het een beetje beschrijft... zijn het echt typische uh, Hollandse landschappen, hè? Die, ja, uh, Hollandse ja. landschappen, ja. ja, ja. En uh, het, is, uh, het is het lijktste sfeer wat wij ook met kinderen wel eens gebruikten... Ja, om naar de andere kant te gaan. En dan was het gewoon leuk om met de fiets een keer over te gaan. Met... Ja. Dat vond ik wel spannend genoeg. en. Even over de Rijn oversteken. En, uh, ja, en hij zag dus. Uh, door zijn schildersoog zag hij iedere keer het landschap veranderen. Het water veranderen. En... Ik heb uh, op, op uh, internet een hele mooie zwart-wit foto gevonden. van deze Ben van Londen. waar die met zijn. beetje geïmproviseerde. meeneem schildersezel en een klein doek. Aan de rand ja. van de Rijn, gok ik. Een zwart-wit foto, ja. beetje jaren 50-achtig. Zit uh, met een palet in zijn hand, zit te schilderen. En achter ja. hem staan zes jongetjes van een jaar of... Nou, gok, acht, negen, tien, elf. Met kortgeschoren kopjes. Een beetje zo de chameleon-achtige tafrelen. Ja. En die staan allemaal met open mond te kijken op die foto. Ja. Hoe Ben van Londen, bijna ja. met zijn voeten in het, uh, in het water... Uh, de rivier aan het schilderen is. al oh, wat leuk. Ja. Ja. Die foto herinnerde ik me niet in, in het boek was want dit boek is met name gemaakt. Ja, uh, eigenlijk opgedragen aan de tentoonstelling. Ja. En ik heb eigenlijk niet zo heel veel van hem gevonden op internet. En toen dacht ik van... ja, ik wil toch nog wel wat van hem vinden. Ja. En... Uh, ik ga nog wel eens verder zoeken en zo. Ik ga eerst het boek eens lezen en zo. Ja. En, maar ik vind het gewoon leuk dat ik een, een aquarel van die man heb ja. hier aan de muur. En wij hebben ook jaren in de regio Wageningen, Oosterbeek, Arnhem daar gewoond. Dus we kennen het gebied best wel goed. Het is dicht bij huis. Maar Jan, tot slot uh, de kunst en vraag Nu deze band van Londen al wat uh, bekender en beroemder aan het worden is. Dus hebben jullie een waardevol werk in huis hangen Denk je? Waardevol weet ik niet, ja. Ja, dat, dat is wat, wat, wat de gekte voor geeft, eigenlijk. Hè? Ja, je hebt het nooit laten taxeren of iets. Nee, nee, dat niet. Nee, nee. Nou, ik ook volstrekt, man... volstrekt oninteressant, want het lijkt alsof de emotionele waarde, alsof die uh, goed zit. Bij ja, ik denk dat mijn man 30 ja. werd en dat was in 77 en dat hij van mij toen ik want hij is zelf, geloof ik, in de jaren tachtig overleden. dus, uh, ja, ja. Ja, maar, ik vind gewoon, ja, ik vond het gewoon ook een hele mooie landschapskunst ja. ja. maar Jan, um, dank je wel. ja, goed. en ik wens ja. je een goede nacht. goede nacht. oké, okay, dag. dag. u kunt ons nog bellen. misschien heeft hij ook wel iets bijzonders aan de muur hangen wat hij even met ons wil delen. 0800 1121 gratis nummer. En u kunt ons mede. Kazaluna uit ncv.nl. Goeienacht, Pim. Goeienacht, meneer Nathan. Uh, ik ben sinds kort de trotse bezitter van een linoleumsnede van Cees Vlag. En dat is een afbeelding van Hotel New York in Rotterdam. Ja. Dat is uh, op de kop van Zuid. En dat was vroeger uh, uh, de, het hoofdkantoor van de Holland-Amerika-lijn. Ja. Mijn vader heeft daar jarenlang gewerkt. En als kleine jongetjes, mijn broer en ik, mochten dan in de vakantie bij hem op bezoek gaan. En dan uh, mochten we boven op de tekenkamer waar hij werkte, dus uh, ja, zeg maar mee tekenen. En dan hadden we een prachtig uitzicht over de Maas. En uh, nou ja, sinds een, een, de Holland-Amerika-Lijn daar weg is, is het dus Hotel New York geworden. En ik heb daar nu een hele mooie afbeelding van. De uh, is een, uh, in deze omgeving een redelijk bekend kunstenaar. Hij heeft ook... Uh, Lenoniumsleden gemaakt van onder andere Huis ten bos. En uh, nou ja, het, het hangt hier nu te pronken. Dus ik kan nu uh, kijken naar... Het is een hele mooie afbeelding. De, de beide torentjes zijn heel goed te zien voor wie het kent. En uh, ik ben er erg blij mee. En kan je de stijl van Cees Vlag uh, beschrijven of is dat lastig? Um, het is um, een be ge beetje uh, geabstraheerd, yeah. maar het is nog wel heel duidelijk herkenbaar. En hij werkt met hele specifieke kleuren. Mijn uh, linoleumsnede is in bruin en groen. Yeah. En, uh, maar hij werkt ook wel helder. De Huisdenbos heeft hij wat, wat uh, witter gemaakt. En... Um, hij maakt niet zo... Dit is niet zo gek voor oplagen. Het is een heel precies werk. Want per druk moet je dus telkens uh, linoleum uitsnijden. En dat, dat moet dus heel precies gebeuren. En uh, ik weet... De, de galeriehouder die het mij verkocht... Die kende hem ook. En die heeft dus wat verteld hoe hij dan te werk ging. En hoe hij dus zijn, uh, zijn werk liet drogen. En uh, dat maakt het uh, extra boeiend. En ik, had wel, ik ben uh, best wel een liefhebber van kunst... Maar... Ik vond het tot, uh, tot nu toe niet erg goedkoop, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Maar als je, dat, uh, als je dat gaat waarderen, dan, dan valt het wel mee. Deze was gelukkig wat afgeprijsd. Maar um, er zijn eigenlijk twee beperkingen. Dus het budget en ook mijn muurruimte die beperken dat ik nog niet meer uh, heb. En ik ja, heb best ja. dus wel wat uh, meer wensen nog hoor. Dat, uh, maar jij zei, jij zei deze regionen, uh, bedoel je daarmee Rotterdam? Rotterdam, Den Haag, daar heeft... Uh, ik geloof dat Tweeslag uh, oorspronkelijk uit Den Haag komt. Ja, ja. En hij heeft, uh, hij heeft ook uh, van de oude kerk in Zoetermeer, uh, waar ik nu woon... heeft hij ook een afbeelding uh, gemaakt. En uh, meestal zijn het gebouwen. En is hij, nou, is hij een nog levende kunstenaar? En, ik dacht het wel. Uh, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Mm -hmm. Mijn werk is van 1998. En uh, ik geloof wel dat hij nog leeft, maar... Uh, de laatste tijd heb ik uh, ik, ik heb niet veel. Ik ben een beetje uit het oog verloren. Dat, ja. uh, dat weet ik helaas. Dat zou ik nog weer eens moeten opzoeken. Dat ga ik ook beslist doen. Ja. En als het budget en de muren toelaat, ga je ooit nog een zeesvlag uh, proberen binnen te halen? Um, nou, dan wil ik wel weer wat anders. Hier in de Zoetermeer is bijvoorbeeld een kunstenaarsvereniging uh, die regelmatig open dagen houdt. Ja. En dan uh, ga je hun werk wat meer waarderen. En, uh, dat zijn, ja, zeg maar, um, uh, semi-professionals, maar die hebben toch hele leuke werken hangen. En um, daar heb ik nog wel wat, wat wensen. Uh, uh, Jan Knoester die heeft hele mooie scheepjes gemaakt en um, uh, Ronald de Jong, dat is hier een bekende kunstenaar, tevens organist, die uh, hele aardige, ja, ja, best hele mooie werken maakt. Dus misschien dat ik eerst daar nog eens ga kijken. En, en, uh, ik hou ook van grafisch werk en dat soort dingen. Dus, en dan is er, ook in, in die wereld is er zoveel te zien als je dat meer gaat ja. verdiepen. Er zijn zoveel uh, leuke galeries. En uh, um, ja, Simon Dijkstra, die, die maakt dan wat meer landschappen. Daar zou ik best wel graag een hele mooie. mooie die maakt dan, um, even kijken, dat zijn ook drukken, maar weer op een andere manier. Uh, maar die maakt hele mooie landschappen. Daar zou ik er ook nog wel eens eentje van willen hebben. Maar het is allemaal wel min in, in, in of meer het realisme wat je... Ja, ja ik, um, dat wel. Ik hou, um, ik, ik hou toch van grafisch werk, dus van, van druktechnieken. En kalligrafie um, vind ik bijvoorbeeld ook heel boeiend. Dus het is meestal uh, dat ik toch op, op gebouwen val of op landschappen. Ja, ja. Dat uh, trekt mij uh, op dit moment uh, het meest aan. En Armando, ja. zijn werk ken je dat? Ja, dat, een, een beetje wel. Ik zou zo nu 1, 2, 3 niet iets kunnen noemen... maar ik, heb, ik, ik, uh, ik denk wel dat ik hem zou herkennen, dat wel, ja. Dat is wat abstracter, dat, maar dat, ja, is, dat, is dat wat zou abstract. wat minder goed in jouw collectie passen. Ja, ja, ja. Dat, ja. dat staat toch helaas nog ietsje verder van me af. Dat, ja. Misschien uh, heb ik daar nog niet voldoende mee in verdiept... en uh, nog niet, niet het geduld voor genomen. Dat. Uh, ik heb zelf ook een tijdje, zei het dan op amateurniveau, heb ik uh, etjes gemaakt. En uh, de, de, ja, Wim Wetterhousen, dat is ook een hele bekende Haagse etsemaker, die nee. heeft ook prachtige werken gemaakt. De, als je erin gaat verdiepen, dan valt er zoveel uh, moois te zien in die kunstwereld. Uh, ja. Wat goed, en dan, wat leuk. Uh, dan ben ik wel eens be een beetje jaloers op dat... Uh, dat echtpaard de heus dat uh, wel uh, in een korte tijd een heleboel uh, werken kon aanschaffen. Uh, ja. Nou, wie weet komt dat ooit nog, uh, Pim? Uh, nou ja, ik ben al heel tevreden hoor, met wat ik, uh, wat ik heb. Dus, <laughs> nou, hartstikke goed. Dat was, um, ja, dat was da het dank wel. dat je ons hebt uh, laten kennismaken met Sees We gaan nou, zijn naam, gaan zijn ik naam niet dat vergeten. We even uh, over mocht hebben. Eh, verder. Oké, okay, heel goed. Dag. Ja, dag. Um, u kunt ons nog steeds bellen. Um, 0800-1121. En we hebben aan de lijn Franka. Goeienacht. Hallo. Ja, ik, ik dacht vanavond, ik denk, nou, ik ga niet bellen over wat ik aan de, de muur heb hangen hoor. Nee. Maar uh, ik hoor een Zeesvlag. Ja. En wij zijn ook altijd bevriend geweest met Zeesvlag, vroeger vooral mijn man. Ja. En die had hem in de Haagse kunstkring hebben we veel meegemaakt. En ik heb dus een lino van hem van Bezuidenhoutse Tuinen hangen. Nou ja, het wordt een uh, hele Zeesvlagavond, seis, wordt ja, het zo? Ja, een van mijn zuster heeft inderdaad die lino van, uh, van Huis den Bos. Ja. En mijn andere zuster heeft dus een, een tafeltje met iets anders, zoals een erfstuk van mijn ouders. weer. De, de, de, nou de hele Vlag-fanclub is nog nachtelijk uh, in ja, de weer. Ja, de Haagse ik. kunstkring? Dat de Haagse is heel kunstkringen, ja. Maar ik weet dus dat Cees Vlacht, die gebruikte in een lino... Dat, want hij heeft dus de ouderwetse lino gebruikt... maar zo uitgebreid... naar wel... nou, tien, twaalf kleuren... en dan had hij een kast... met allemaal hele smalle, kleine laden... Ja. en na... iedere kleur... hij ging dus iets uitsnijden... en maakte dan de kleur... en dan mm -hmm. zo'n 50 bladen... Ja. had hij... en... Uh, na iedere kleur ging, gingen die bladen allemaal in die ladenkast. Ja. Met van hele kleine laadjes waren dat heel plat. En uh, de volgende kleur uitsnijden en dan ging die weer kleuren. En dan gingen al die bladen, moesten dan stuk voor stuk weer precies op datzelfde plateau komen. En dan werd dat weer afgedrukt. Gingen ze allemaal weer terug in diezelfde platte laadjes... En, de volgende, en zo ging dat tot tien kleuren door. En hij ja. Is, ja, is een enorme specialist geworden. Een enorme ambacht is dit. Ja, ongelooflijk. Want, want lino is een, is een afkorting voor li linoleumsnede. Ja, precies. Ja. He, dus, dus hij heeft eigenlijk de ouderwetse linoleumsnede... heeft hij heeft helemaal uitgebreid tot een, nou, tot een finesse zo enorm. Ja, en dan, ja het was, was echt verrukkelijk om naar te kijken... Hij heeft ook eens, ja, kastanjebomen gemaakt met zulke prachtige kleuren. Maar is dat, ook nog, nog even over die techniek, is dat niet dat ouderwets gutsen wat je dan moet doen? Ja, ja, ja met ja. allerlei soorten gutsen, maar probeer dat maar eens in twaalf kleuren te doen. Nou ja, probeer het maar eens in, in één, één kleur te doen. Met hele kleine ja. details. Ongelooflijk was dat. Ja. En zo, ja, zo Altijd van dat je afgutsen, hè? Toch? Uh, nou, ik heb met handenarbeid het op school. Gedaan, hoor, maar, van je afguts. Ja, wel, is belangrijk. Anders... Ik ben wel zo verstandig met een guts. Hè? Maar, het is maar enorm... hoe hij dat precies deed, ja. maar hij heeft het allemaal wel laten zien. En dan bleven, ja, dan ging er misdrukken. En dan hield hij er soms zo'n zo 30 of soms wat meer over. Ja. Die dan goed waren. En, want ja, er gaat iets mis natuurlijk. Dus dat raakte hij dan kwijt van die 50. Ja, ja, ja. En dan uh, waren er zo'n zo 30 of 34 te koop. En die, ik weet wel dat die, die ik heb hangen... die wilde toen eens een kantoor kopen... omdat zij daar op die daar op bij die kapotte huizen... Ja. hadden zij daar een kantoor gehad van een bepaalde maatschappij. En toen bleek het ook nog dat ze daar erg veel geld voor wilden geven. Ja, ja. Dus ja, het is echt gaan uh, oplopen. Maar zo heb ik dus van De Haagse schilders, kunstschilders, heb ik uh, zo het een en ander. Doordat we bevriend waren ook met al die, uh, die kunstschilders in uh, Den Haag. En ik ben zelf ja, in de meer uh, beeldhouden, potterie, uh, keramiek gekomen. Ja, ja. En dat, uh, ja, dan ben je zo bezig met elkaar. Want dat en, zijn een aantal van die, de de aantal van die de beroemde, deftige... Een aantal van die beroemde deftige galeries he, die je daar hebt in, uh, in Den Haag. Nou, Hagen. ja, deftig, oh. ja. <lacht> ik nee? weet het niet of het zo deftig is, hoor. Daar heb ik dan zo'n beeld bij. Ik doen. heb er ook wel eens geëxposeerd in al die dingen, maar... De Pulgri-studio heet er toch bolle eentje? Er een bluff bij, hoor. <lacht> je hebt toch de Pulgri-studio daar in Den Haag? Ja, Pulgri-studio, dat, ja, dat is op het voorhoud. Maar, maar nou, dat is toch deftig? De leden, die zitten dus ook altijd in Pulgri. Maar dat is toch deftig, of niet? Dat is toch enigszins deftig, of niet? Ja, je kan het deftig. Het is natuurlijk oh. uh, antiek Haagse... Sociëteit, hè? He. Ja. Nou, dan deftigen. noem ik het gewoon even deftig. Ja, maar, je um... kan er gewoon van een houten tafel met één bord zitten eten, hoor. Ja. Is... Jullie zijn daar ook gewoon gebleven. En, um, <lacht> maar um, met het Huis ten Bos in de, in de linoleumsnede... Zijn, hebben we het hier over koningsgezinde, koningshuisgezinde nee. kunstkring... of zijn het republikeinen? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, hij vond dat gewoon een, een spannend stuk om te maken. Ja, ja, oké. Okay. Die gebouwen en die hekwerken, die onvoorstelbare precisie. Maar het is bovendien ook nog heel strak en modern, hoor. Ja, ja. Je moet niet denken dat je een schilderij ziet of zo. Het is, het is echt heel spannend gemaakt. Nou, Ceesvlag. Echt... En, en oh ja, dat vroeg ik dus net aan, uh, aan Pim de Voorgebedder. Of is, is, leeft Ceesvlag nog? Ik dacht het wel, maar nee. hij is dus ook best op leeftijd nu, hoor. Hij is nu, op hoor. leeftijd, ja. ja. Nou, het is in ieder geval voor hem een, een mooi tweede Casaluna-uur aan het worden. <laughs> hij is... Nou, dat is, is echt leuk, want ja, maar ja. hij kreeg echt enorm naam. Want op een gegeven moment zei hij... gut, ik kan wel scheepsladingen naar Amerika brengen. Want, uh, maar hij zegt dat, dat doe ik niet. Maar uh, nee. ze waren er uh, enorm dol op in Amerika ook. Ja, nou, we hebben nu met... met, de, met, met uh... Jouw telefoontje en dat van Pim zojuist is. Ze heeft vlag in ieder geval hier. En ja, aantal En zo heb ik nog Theo Boos en Jerry Klebe, allemaal nee. van die Haagse kunstenaars. Het is meer en Klaas van Bieser. Ik, ik heb zo het een en ander van allerlei mensen. Wat maar nou? in ieder geval, die Haagse kunstkring die heeft toch wel heel veel voortgebracht. En die komen ook die, die exposeren ook in Pulgri Studio. Dat is uh, ja gewoon een lekker stukje Den Haag daar. Nou oké, okay, Franca. Dan uh, ga ik mijn, mijn mening een beetje bijstellen. Van het de deftige poelgiet, denk ik nu gewoon een lekkers Nee, Den Haag. het is gewoon nee. Met een dronken. gezellig tafeltje. We zijn ja. daar ook dronken en, en, en uh, ja. soms ruziend. Ja. <laughs> maar het is er heerlijk, zomers. Nou, dat, zo, zo klinkt het ook. Ik, ik wens jou en de rest van de Haagse uh, kunstkringen, uh, kunstkringen ja. een hele goede nacht. <laughs> nou, ik vond dit heel leuk om te horen. Oké, okay, dankjewel, nou, Franca. Bedankt. Wij gaan C's Vlag onthouden. Um, ik lees even een. Mailtje voor van um, Ellie. En Ellie schrijft: um, Ik heb drie mooie schilderijen gekocht. Het zijn schilderijen van Bettine Uhe, U-H-E. Ze is een kunstenares en woont in Den Bosch. Ze schildert onder andere wouden. Haar, haar heimat is Duitsland. En in haar schilderij is niet alleen de diepte van het woud te zien, maar ook haar eigen diepte van haar zielenroerselen. Kijk. Ook schildert zij over haar zieleroerselen in de vorm van mythische figuren. Ik vind haar werk vol diepgang en fascinerend. Bettine Oewe, schrijft Ellie. Um, u kunt ons bellen. 0800-1121. comes up over the high roof of lower Manhattan. Give me another cup before the music stops, until we go home or somewhere else. Bebel Gilberto. De dochter van de befaamde Joao Gilberto. Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Wij hadden het eerste uur te gast. Niemand minder dan kunstenaar Armando. 83 jaar oud en nog steeds actief. Uh, kunstschilder, beeldhouwer, dichter, schrijver, violist, acteur, journalist... film, televisie en theatermaker. Um, een man die heel veel kan, maar daar buitengewoon bescheiden onder is gebleven. En wat wij aan u willen vragen is, um, wat heeft u aan de wand hangen bij u thuis? Schilderijen, beeldenkunstenaars? kunstenaars, um, waarvan u denkt... dat zou ik wel eens even met de rest van het land willen delen. Of misschien bewondert u iemand waarvan u denkt... had ik daar maar een doek van in huis hangen. U kunt ons nog steeds bellen, 0800-121. Goeienacht, meneer Brink. Ja, dat ben ik. Dat bent u. Ik heb een schilderij dus aan de muur hangen. Ja. Het staat ook in de Scheenatlas. Ik heb het al sinds 1969. Ja. Het is uh, van uh, Martin Schild, Een uh, Rotterdamse onderwijzer is dat ooit geweest. Ja. Hij heeft dus uh, geëxposeerd ooit in het uh, museum van uh, Boemans van Beuningen. Mm -hmm. En daar moet zelfs dus een, uh, nog een archieffoto van zijn. Want in 2003. heb ik dus. Uh, een, uh, dat was in, een, uh, in het uh, tijdschrift Kunst en Antiek. Uh -huh. uh, werd het dus behandeld. in verband met uh, dus. Uh, uh, koperslagen. Of koperslaan. Uh, uh, laten we eerst eens even beginnen bij deze Martins Schild. Welke tijd spreken we over? We spreken dus aan het eind, uh, dus uh, 18, uh, of, uh, de 19e eeuw, begin ja. 20e eeuw. Oké, okay, dus het is al een, een oud doek. Het is een oud doek. En uh, is het dan een realistisch geschilderd... Het is een realistisch uh, schilderij. Olieverf. Dus een olieverf, ja, olieverf op doek. Ja. Uh, het is dus, nou, het is dus... Uh, een... Het werd dus de uh, na van de Haagse school genoemd. Mm -hmm. Het is ook vrij, nou ja, vrij somber, dat valt wel mee. Als er dus op een gegeven moment de uh, zondag straks opkomt. En vooral nu, dan is het schitterend. En kunt u beschrijven het tafriel? Hoe zegt u? Kunt u beschrijven wat er op het doek te zien is? Uh, het is dus een uh, boerenvrouw. Ja. Yeah. Uh, die staat in een schuur... Mm -hmm. Er uh, ligt wat oud gereedschap, een, uh, een uh, kruiwagen dus. En uh, ze is bezig dus met een, uh, uh, een oude uh, kan. Dus een koper uh, echt dus met de hand geslagen nog. Mm -hmm. uh, Daar dus schenkt ze melk in over dus uit een, uh, uit een andere kant. Het zijn twee dezelfde kannen. En die waren dus in die tijd waren ze dus in die, uh, in die streek waren ze in gebruik. Maar een beetje melkmeisjeachtig iets, bijna. Het is, nee, het is echt een wat oudere vrouw. Nou, nee, ik, maar het, uh, het, ik denk aan het, het schenken van. Uh, het overschenken nee, van het een naar uh, het uh, ander. Uh, u moet echt denken dus, uh, dat het, het is een boerin. Ja. Yeah. Het was dus al wel dus, uh, industrieel melk, dus dat het weg moest. Oké. Okay. En ze schenkt dus. Het, het waren dus vrij grote kannen. Ja. Yeah. Het waren dus niet die uh, vierkant uh, Of die hoekige blikken, dus uh, zal ik maar zeggen, dus uit de uh, jaren 50 van de vorige eeuw. Het waren echt mooie kannen. Maar deze uh, schilder was zelf een, een, een uh, leraar op school? Hij was gewoon dus onderwijzer. En, maar hij, hij, hij kwam uit een boerenachtergrond? Dat weet ik dus niet. Dat, uh, dat, oh, ja. dat vermeldt de historie niet. En denkt u dan ik niet. Uh, erg... we gaan dus... Oh, dat vermeldt het niet. Het is ook niet het, we kunnen dat ook niet meer achterhalen? Uh, nou, uh, vermoedelijk dus. Zoals ze dat in. Uh, uh, hoe heet het? In uh, van Beuningen. Ja. Zouden ze het wel kunnen achterhalen? Ja, ja, maar u bent niet nieuwsgierig genoeg om een keer met dat doek ergens naartoe te gaan. En, en aan nou, zo'n uh, man artikel... met witte handschoentjes te vragen: hoe zit dat nou precies met deze boerin? Uh, nou, in dat artikel dus. Ja. stond dus, uh, dus dat het niet bekend was waar het gebleven was. Ja, ja. Dus die foto moet daar nog zijn in uh, Boymans Verbeuningen, want die foto stond erin. Oké. Okay. Want uh, toen dat uh, beschreven werd, schrok ik werkelijk. Ik denk, hoe, hoe kan dat? Ja. Maar gaat u ja, nog een keer. het artikel gelezen. En dus met dus de beschrijving die ik erbij heb, dus, en dus dat het echt is. Nou, die klopte dus helemaal. En gaat u nog een keer op, uh, op speurtocht? Uh, nou, ik heb toen ge uh, gebeld, dus aanvankelijk. En uh, ja, ze waren niet geïnteresseerd. Dus ja, dat denk ik ook dus. Van, uh, ja, de groeten nou dan. Ja, zeg. T ik al... kan, uh, ja goed, ik zeg, ik woon dus in het Oosten van het Land. Dus ja, ja ik zit dus niet elke dag uh, bij uh, Boijmans van Beuningen. Snap ik, ja. Want ja, ik heb er wel eens over gedacht, van, ja, uh, omdat het daar dus geëxposeerd is geweest. En uh, het is een fantastisch mooi werk. Ja. Nou, misschien dat als iemand van Boijmans van Beuningen luistert... en zo kennen we ze wel, dat ze af en toe naar ons luisteren... dan, dan denken ze, nou, we gaan uh, meneer Brink nog eens een keertje bijstaan in zijn... Ja, dus uh, ze weten mijn telefoonnummer niet. Ja, maar u bent, u bent te vinden. Dan kunnen ze ons weer bellen en dan gaan wij u weer een seintje geven. Ja, ja maar u, u hebt mijn nummer ook niet. Oh, hoe? U, heeft, u belt met een afgesloten nummer, ja, dan wordt het ingewikkeld. Maar um, dan, dan nog tot slot, um, u heeft het doek al heel lang in, in uw huis hangen. Sinds 1969, uh, want uh, nou ja, ja. Uh, ik loop nog wel eens uh, te schobben de banken, zoals dat noemen dus. En dat deed de, de ik toen ook al. En als je dan wat moois ziet en je kon het, dus, uh, ja, je kon het betalen, dan uh, ja... Schobbende de Bonken, wat is dat? Schobbende de Bonken, dat is dus gewoon, dus, dat uh, doe ik nog steeds. Dat is gewoon, dus, uh, galerietjes langs uh, oh, in is... andere plaatsen. Dat is Schobbende de Bonken. Ik kreeg, al, ik, schobbe de bonken ja. ik kreeg er al hele andere visioenen bij, maar die ga ik nee, u niet vertellen. Nee, niet, niet, um, nee. Maar uh, meneer Brink, uh, tot slot, um, u heeft sinds 69 het doek in ja. huis Geniet u er elke dag van? Ja, natuurlijk. Ja? Ik, uh, ik zie het elke dag. En dan, en dan kijkt u er even naar en denkt u... wat heeft die Martin Schild dat toch goed uh, gedaan? Ja, het, is, het, het is fantastisch mooi. Ja, nou, fijn. Dan Ik heb... geniet er nog steeds van. Um, nou, dan, uh, hij, hij leeft er lang niet meer waarschijnlijk, Martin Schild. Maar nee, hij kan dan... nee, nee, dat kan niet meer dus. Uh, dat, uh... Maar een postuum compliment, dat kan nooit kwaad. Nou, dat verdient uh, dat, dat de man wel. Ja. Maar, maar hij staat er dus in de... Tenminste, het werk wordt zelfs dus met uh, naam genoemd... in de scene uh, Atlas van Schilders... Dat, dat, dat heeft, kunt u in ieder geval. Dat is mooi meegenomen. Ik heb het zelf Dat, opgeven, u, dat gaat dat niemand u meer opgezocht. afpakken. Ja. Oké, okay, um, ik dank u wel voor um, om even uw doek van Martin schild met ons te delen. En ik Kom, wens u een ja. goede nacht. Ik u ook. Oké, okay, dank u wel, meneer Brief. Dat dag. Um, Gerrit, hallo. Ja, dag. Dag, Gerrit. Um, heb jij iets bijzonders aan de muur? Uh, nou, niet zozeer aan de muur, uh, tegen de muur, want het is uh, mansgroot. Oh. Ja, dat is een uh, originele zolder met dubbel L. Uh, ik weet verder totaal niets van die man. Yeah. Alleen dat hij uh, bevriend was met uh, Toto Frima. En misschien kent u die naam wel. Dat is uh, een van onze beroemdste, ook internationaal bekende... Uh, fotograaf is. Yeah. En vooral bekend door haar auto-polaroids. Dat is natuurlijk een beetje uit de tijd tegenwoordig. Uh, ik uh, heb nog een paar uh, polaroids op normaal formaat. Yeah. Na de hand is ook gaan werken op uh, wat groter formaat. Je kunt het uh, licht erotisch noemen. Uh, Licht erotische Polaroid. En, en welke periode praten we dan over deze. welke jaren? Uh, nou, het gaat mij dus om dat. Uh, we, we, we, we praten over. Uh, uh, jaren 70 tot. Uh, waarschijnlijk tot nu toe. Nou ja, Polaroid tot tien jaar geleden of zo. Ja, ja. Toen is ze er. Uh, waarschijnlijk, ik, ik, ik weet niet wat ze op het moment doet. Maar daar gaat het mij niet om. Okay. Het gaat erom om die zonder. Ja. Ik uh, leerde er vier jaar een kunstenaarsvriendje kennen. En uh, ben eens bij te gaan logeren in, uh, uh, in Amsterdam. Bij deze zomer? En... Nee, bij Toto. Oh, sorry. Ja, ik ik Want... ga ik nu alles de, weer door, door de Ja. De, dat moet ik even zeggen dus. Dat schilderij is namelijk zo bijzonder. Omdat het dus een, uh, een prachtig naakt is van Toto van achteren gezien. Oh, okay. En... Wat nog aparter is, is dat uh, vriendje zonder is dus begonnen. met van haar. Uh, ja, net erotische. Polaroids te maken. En dat, heet, dat is dus, ligt dus eigenlijk ten grondslag. aan haar. internationaal bekende kunst. <lacht> oh, Zo ging dat. Ik begin het maar, nu een beetje te snappen. Ja. ja, nou, maar, maar het punt is dus. ik weet verder totaal niets van die zonder. En uw collega net aan de telefoon. die zei dat ze ook niks kon vinden op internet. En ja, god, ik heb wel meer uh, mooie dingen hoor. Dus het staat uh, gewoon. Het is, uh, het is geen olieverf. Maar die. Uh, hoe, heet, hoe heet die moderne, uh, moderne verven ook alweer? Uh, acryl. Ah, juist, acryl. En met een prachtige fluwelen lijst waar uh, die klootzak van mijn uh, kater af en toe aan zit uh, te krabben. Dat vind ik minder leuk. Maar het is dus uh, qua... Nee, ik, uh, ik begrijp nu, om nog even recapitulerend, ja. uh, Gerrit... dat jij ja. een uh, mansgroot doek hebt... gemaakt ja. door uh, het vriendje Zolner... van de later beroemd geworden fotograaf Toto Frima. Juist. En dat is dus een naakt van deze Toto die je hebt staan. Ja, zeker. Manshoog. Ja, uh, Oké, okay, en staat hij midden in je en woonkamer? En een van de zes die hij dus, dus ooit gemaakt heeft, ik had dus de eerste keus. En staat hij midden in je woonkamer? Nou, een beetje aan de zijkant bij, ja, ja. Uh, bij, uh, bij het raam dat een uh, beetje een beetje goede lichtval is. En voor de rest is het bij mij een grote chaos in huis. Ja. Maar uh, ja, die heeft wel een redelijk plekje. En en je bent ook bevriend met deze toto. Zei, nou, dat was ik in die tijd, uh, ja, ja. Uh, ja, ze is nog wel eens bij me thuis geweest. Ik, wo ik woonde toen in uh, de Achterhoek. Ja. Maar uh, ja, het was een beetje een commerciële tante en uh, probeerde mij ook haar Polaroids aan te smeren. Maar die vond ik dus uh, persoonlijk, maar dat zijn smaak natuurlijk, totaal niet uh, interessant. Ja, ja. Maar die hij van haar gemaakt had, dat was prachtig. Dus daar heb ik er nog een aantal van. Dus, dus de <laughs> lees, staat... weet ik niet. Totaal staat al jaren um, manshoog um, te schitteren. In de bloedbreedte bij mij in, ja. de, in de Kamer, juist, ja. Maar het gaat mij dus vooral, uh, behalve het erotische werk, waar ik natuurlijk uh, uh, erg van houd, uh, vanwege de kleuren. Maar ja, goed, ik heb er ook nooit een foto van gemaakt, dus ja. <laughs> ik heb het niet. Uh, maar dat, dat is een van mijn uh, uh, meest uh, geliezen. En ook een van de eerste. Uh, uh, Kunstwerken die ik, uh, nou ja, dat was in, uh, uh, in 73, nou ja, ze moesten 5500 voor hebben. Ik kon dat toen missen. Ja. En heb het zelf nog met een busje uit Amsterdam opgehaald. Mm -hmm. En uh, ja, een, een, een bijzonder uh, mooie ja. schilderij. Zo klinkt het ook. Uh, maar de geheimzinnige Zolder, daar hebben wij nooit meer iets van vernomen dus. Nee, ik nee. zoek nooit. Want oh. ja, dat was uit met hem. En uh, ze was een beetje een narcistisch typetje. Wat natuurlijk ook wel uit die, foto, die fotokunst van haar blijkt. Mm -hmm. Dus Zonder uh, was helemaal afgevoerd. Dat klinkt een beetje lullig als ik dat zo zeg. Maar daar hebben we het dus nooit over gehad. Ja, ja, ja. Um, nou, maar wij hebben in ieder geval kennis gemaakt. Zowel met Toto Frima als met de mysterieuze Zonder. Uh, um... Ja, dubbel L. Dubbel L. R dubbel LR, dubbel LR. Dankjewel Gerrit met dubbel R. Goed, oké, goeie het programma en vooral om uh, uh, de, de, de grote kunstenaar Armando eens even te horen, want ik ken uh, zijn werk uh, van een tentoonstelling uit uh, Eindhoven. Ja. En uh, ja, hij woonde vlakbij uh, Amersfoort en uh, was dus nogal aangedaan door datgene daar gebeurde in de in 40, 45 en mijn uh, Grootvader heeft daar nog uh, drie maanden weten te overleven en had nummer 45. Dus, <laughs> ach, dat schept een band hè, met uh, meneer Armando. Ja, ja, absoluut. Ja, wij vonden het bijzonder dat hij uh, uh, op 83 jaar geleefd heeft eh, en productief leuk is. Over. Dat, uh, ja. dat had ik, uh, dat wist hij, een leuk omtoe, ja. Nou ja, god. Uh, Leuk om je eens gesproken. Ik, je, je, ik, ik hoor wel vaker je naam. In, uh, was jij ook familie van de antiekhandelaar? Uh, dat is inderdaad verre familie van mij. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Dus dat is uh, natuurlijk ook met kunst. Dat, uh... Nee, uh, ik ben... Uh, uh, niet om op te scheppen, maar dat, dat loopt zo. En uh, als, je, als je dan ook nog een gat in je hand hebt, dan raak je huis vol. Ik zeg, ik ben een collectioneur van collecties. Dus dan weet je het wel, hè? Oké, okay. <laughs> het, het staat vol bij jou, Gerrit. Chaos. Oké, okay, Gerrit. Dank je wel in ieder geval. En een goede nacht. Dag. Um, dat was Gerrit. Um, ik krijg een mail van Klaus. En Klaus schrijft... Uh, Mijn vader was en docent aan de kunstacademie. Naast een keur aan ringen, armbanden, broches en andere sieraden... heeft hij ook objecten gemaakt. Naast het werk dat in Bruiklijn is bij het... Koda Museum in Apeldoorn hebben mijn zus en ik zelf een aantal objecten thuis. Op deze manier kunnen we nog altijd van zijn werk genieten. Schrijft Klaus, um, werk van zijn vader. Um, nou, dat is mooi. Um, Goeienacht, Reni. Ja, dat ben ik. Dat ben jij. Ik ben op zoek naar een schilderij. Kijk, we gaan eens dus even helpen zoeken. Waar beginnen we? Uh, nou, ik weet niet. Nou, het is namelijk zo. Het is een schilderij van mijn moeder toen ze jong was. Ja. Yeah. Dat heb ik in 63 gezien. Ja. Yeah. Uh, want dat was het moment, even kort, dat we gingen trouwen. En dat we waren dus uh, op zoek naar meubels. En zij... Uh, het is dus de, de... Waar het stond... was bij de dochter van Carrie uh, van Brugge. Ja. Yeah. En... Zij heette Mopje van Brugge, dat weet ik wel. En mijn moeder heeft daar als, uh, als jong meisje opgepast. Ja. Op, op, de, op de kleindochter van Carrie van Brugge dus. Op Mopje? Om, uh, nee, Mopje was de dochter. Oh, ja, ja zo, heet, zo zei mijn moeder dat ja. ze heette, want dat oh, weet ja. ik niet. Ja. Maar goed, wij gingen daar naar die zolder en wat zie ik, daar staan een schilderij van mijn moeder. Weet je nog, met van die telefoonvlechten en zo. Dat was mijn moeder maar wie die... had dat gemaakt? Uh, ik denk haar, uh, volgens mijn moeder... Uh, ik weet het niet meer, hoor. Maar volgens mijn moeder haar echtgenoot. Of okay. zij heeft het zelf gemaakt. Maar nee, de echtgenoot nee. van een van de Van Brugge-dames dus? Ja, dus... Ja, uh, ja, bij de, bij de dochter van, uh, van Carrie Van Brugge. Oh ja, maar die, maar die heette die man ook Van Brugge? Nee, die heette niet Van Brugge. Oh, dus dat wordt nee. al lastig met zoeken. Ja, nee, maar zij... zij euh, nou, in ieder geval... Euh, zei ik dus van... dat is mijn moeder. Mm -hmm. En toen zegt... Uh, hoe heet jouw moeder dan? Ik zeg, nou, die heet Antje Telder. En toen zegt ja, dat is vroeger uh, mijn oppas geweest. En waarom ik dat herkende... was, mijn moeder had een fotootje van... van... Uh, van waar zij op zit... met de baby. Dus... Toen ik dat schilderij zag en toen zei ik: van, Goh, dat is mijn moeder. En toen zeg ik: Goh, zou ik dat niet kunnen kopen? Of, of nee, zegt ze: Dat wil ik nog niet kwijt. Maar als ik het kwijt ben, want ik ga toch binnenkort verhuizen, dan, uh, dan hoor je dat wel. En ik heb dus nooit meer iets gehoord. En het is doodzonde, want het was een groot schilderij van mijn moeder. Dus. Oké, okay, maar René, als we nou jouw zoektocht eens even serieus willen aanpakken, dan zou er dus iemand moeten zijn bij de familie van Brugge, bij wie dat schilderij ja. op zolder stond. Ja. Die aan het luisteren is. Hebben we ook nog een plaatsnaam? Dat kan ook wel eens helpen. Ja, Amsterdam. Oh, het was Amsterdam. Ja. Uh, dus als er iemand. En het was, uh, pff, ik weet niet welk, welk, uh, welke straat dat was. Het was in ieder geval in Amsterdam-Zuid. Stel, er is iemand in Amsterdam Zuid die Van Brugge heet of Van Brugge kent. En die... Nou oh, het... ja, het ja. is de oh. dochter van Carrie van Brugge. En Carrie van Brugge is een schrijfster. Ja, dat is een schrijfster. Oké. Okay. Um, nou, als iemand um, de dochter van Carrie van Brugge is. <laughs> uh, en, en dat schilderij ja, is herinnert dus nu van Zolder, want mijn moeder is ook al overleden. Ja, ja, de kleindochter mijn dan. Vijf... We, gaan, we gaan hier wel uitkomen, hoor René. We zijn er bijna. Uh, als de kleindochter van de schrijfster Carrie van Brugge luistert, of iemand kent haar. Ja, de kleindochter van de um, Van Brugge. Dan, dan moeten die mensen weer contact opnemen met Casa Luna. Uh, en dan gaan wij, uh, als er een gouden tip binnenkomt, jouw schilderij proberen oh, dat zal boven te krijgen. En dat is dus een, een doek met een moeder met een kind. Ja. Nou, ik weet niet eens of dat kind erop zat. Oh. Dat vraag ik me af. Ja. Dat weet ik. ik weet alleen dat ik mijn moeder gezien heb... en dat ik, dat ik stom verbaasd was en zei van... dat is mijn moeder. Ja, ja. Als ik nou detectivebureau was, René, en jij zou bij mij klant zijn... dan zou ik, zou ik je wel een, een lastige klant vinden, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat zeggen. denk ik ook. Ja. <laughs> nou ja, het kwam... In de jaren ben ik dat eigenlijk alweer vergeten. Ja. Maar nou we het over schilderijen hadden... toen denk ik van... Oh, god, ja, dat is ook zo. Ja. Dat, uh, er is nooit meer iets van, uh, van geweest. Dus, nou, ik, ik, ik denk aan het altijd proberen, toch? We hebben het geprobeerd. En wie weet, wie weet komt er nog een, uh, een magisch moment... en dan komt er ergens een, een lichtknopje ja. en een Eureka-moment... Ja. en komt dat schilderij ja. nog steeds binnenzetten. Um, ja. Reni, dank je wel. En, we ja. uh, en hopelijk komt hier wat uit. Nou, ik, hoop, ik, ik zal zeggen succes. Oké, okay. ja, jij? <laughs> Oké, okay. ja? dag. Ja, Goeienacht. Dank je wel, hè. Oké, okay. um, Wij gaan luisteren naar niemand minder dan... Michael Kiva, Zeg je dat goed? Ja, Kiwanuka. Luka. again, home again. One day I know I feel home again.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 smile again, I will hide, many times I've been told, speaking my just people, so I'll I know I feel home again, home again, home again. One day I know I feel strong again. I lift my. So I close my eyes. Look behind I'm moving on. I'm moving on. So I close my eyes. Look behind I'm moving on. Home again from Michael. Kiwanuka. Nu spreek ik het wel in één keer goed uit. Een laatste mail nog. Ik licht te luisteren naar de mevrouw die over Ben London, van Londen vertelde. We hebben in Wageningen gewoond. Um, een beetje zwaarmoedige boslandschappen. Uh, onder andere een van de holle weg op de Wageningse berg. Hij is niet beroemd, maar wij zijn... Kinderen zijn gek met zijn werk... Um, schrijft Bertie van der Mark, nog over Ben van Londen... waar we het eerder over gehad hebben. Um, de tijd tikt weg. Morgen is Casaluna terug. Dan is er de gigant van het Vlaamse toneel, Wim Oproek... gepresenteerd door Mieke van der Wij. Uh, en na ons wakker Nederland met nog steeds wakker. Gepresenteerd door Anne de Jong. Het was mij een waar genoegen. Ik wens u een goede nacht. Wellicht tot morgen en uh, hoe dan ook. Mooie nacht, dag.